Uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. De zoon van een Marokkaans-Nederlandse imam... heeft in het Belgische Verviers op straat hardop gebeden... om christenen te vermoorden. Op een filmpje is te zien dat de jongen van 15 zich tot Allah wendt... en hem vraagt om alle gehate christenen te doden. De Belgische staatssecretaris Franke zegt dat de jongen de zoon is... van een Marokkaans-Nederlandse imam die geregeld preekt in Verviers. Tientallen van zijn volgelingen zouden zijn geradicaliseerd. Een aantal van hen is Syriëganger. België probeerde de imam een jaar geleden uit te zetten naar Nederland, maar de geestelijke verzette zich. Donald Trump heeft zijn plannen voor de Amerikaanse economie gepresenteerd. Het hoogste belastingtarief gaat wat hem betreft omlaag, net als de winstbelasting voor bedrijven. De presidentskandidaat hoopt zo vooral hoger opgeleide kiezers terug te winnen. Trump werd tijdens zijn toespraak herhaaldelijk onderbroken door demonstranten. In de strijd om de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft een vijfde kandidaat zich gemeld. Het is Ivan McMullen, een oud medewerker van de CIA. McMullen is een republikein, maar gaat als onafhankelijke kandidaat op voor het presidentschap. Het Openbaar Ministerie eist tegen het Heerlandse gemeenteraadslid Peterman een taakstraf van 40 uur. Peterman vergeleek een officier van justitie met een beruchte kampbewaarster van de SS, die onder meer in Auschwitz en Bergen-Belsen werkte. Hij deed dat in reactie op de veroordeling van de Roermondse politicus Jos van Rij. Twintig van de veertig uur taakstraf die het OM eist is voorwaardelijk. De Nederlandse volleybalvrouwen hebben na hun stunt tegen China niet kunnen winnen van de VS. De vrouwen maakten wel grote indruk tegen de nummer 1 van de wereld. De VS won uiteindelijk na vijf sets met 3-2. Het weer, opklaringen, de temperatuur daalt vannacht naar 14 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Ook trekken er een paar buien over het land. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het. En het... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu het laatste uur. A living sacrifice, pure.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 dus nu over uw boek Jood Zandvoort voor de luisteraars. Meneer van der Linden, Teunaert van der Linden heeft een boek geschreven over Jood Zandvoort, een pioniersgeschiedenis. En het gaat eigenlijk over de periode 1880 -18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 ...in het zwembad... Uh, ...met de Zandvoortse kinderen... ...of ze mogen niet meer op de sportvereniging zitten... ...of ze mogen niet meer naar dezelfde school... Hè. ...dus de, de Duitsers hebben natuurlijk... ...Ja, Loeke Dikker... ...onze bekendste Zandvoorts... Uh, ...getuige... Die, zegt dat, ...die zei altijd tegen mij van horis. Die, uh, ...die Duitsers... ...die hebben ons tot Jood gemaakt... Hè, dus wij, ...want wij speelden... ...met allemaal vriendjes... Uh, ...christelijke vriendjes... Uh, ...hij vormde... Hij Vriendjes en zo. En die ja. Duitsers die komen in, he, met, hun, met hun wetten en die zeggen: van nou, maar dat, he, jullie zijn joods, dus jullie zijn minderwaardig. En jullie moeten apart gesteld worden. Mm -hmm. Dus de Duitsers hebben ons tot joden gemaakt. Dat gold wel voor die, vooral voor die groep van niet-religieuze ja. joden, die grootste groep eigenlijk, die er dus zelf weinig aan deed, maar eigenlijk uh, ja, door die tijdsomstandigheden uh, in de hoek werden gezet. U heeft geluisterd naar het eerste deel van het interview met dominee Teunart van der Linde. De volgende maand zenden wij deel 2 van dit interview uit.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 Lord Trumpet in Zion Sounded on the mountains Lord Trumpet in Zion For the day of the Lord is come Lord Trumpet in Johnson